Volgens de Vlaamse publieke omroep wordt advocaat donderdag voorgesteld. Advocaat zou aanblijven in Alkmaar tot het eind van het seizoen. De vorige trainer van AZ, Ronald Koeman, werd gisterochtend onverwachts ontslagen. De inlichtingendiensten van de Verenigde Staten hebben al jaren geen informatie over de verblijfplaats van Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd in een interview. Gates werd om een reactie gevraagd op berichten dat Bin Laden al enige tijd niet meer is gezien in Afghanistan. Algemeen wordt aangenomen dat de terroristenleider zich schuilhoudt in Pakistan, bij de grens met Afghanistan. De Griekse politie heeft in Athene meer dan 150 jongeren aangehouden... voor het voorbereiden van rellen en het in brand van auto's. Vandaag is het precies een jaar geleden... dat een 15-jarige jongen bij rellen werd doodgeschoten door een politieagent. De dood van de scholier leidde vorig jaar tot wekenlange rellen... ook in andere Griekse steden. Gisteren vond de politie in een buitenwijk van Athene een schuilplaats van jongeren... waar onder meer gasmaskers, mokers en brandbommen lagen. Bij de inval pakte de politie 20 jongeren op... En daarna nog tientallen die met stenen gooiden. Sven Kramer heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary goud gewonnen op de 5000 meter. De kopman van TVM had 6 minuut 11 en 1100ste nodig om de afstand af te leggen. Zo'n twee seconden sneller dan de nummer 2, de Rus kobref Bob de Jong werd derde. Eerder won Elma de Vries de eerste medaille in haar schaatsloopbaan. Ze werd op de 1500 meter derde. Goud en zilver waren voor de Canadezen Groves en Nesbitt.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 Moment. And now that we own it, for life I'ma hold it, and I. Don't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 Doe mee op Stiforen.nl. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45 CFM. Steeds onzeker. Als tien jaar doe ik rond. You do, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, cause you made me that much stronger. A little bit thicker Makes me that much smarter Thanks for making me Wider You came along, you sex a thing.